Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het inleveren van plastic flesjes loopt nog niet echt lekker. Volgens het afvalfonds halen we pas over drie jaar het doel om 90% van alle verkochte plastic flessen in te zamelen. Het fonds komt nu met een nieuw plan. Ze willen meer inzamelpunten. En ook op flessen met verse sappen en zuivel moet statiegeld komen, vinden ze. De voorzitter van de klimaattop in Dubai zegt dat hij de onderzoeken naar klimaatverandering gelooft en respecteert. Hij reageert op de ophef die afgelopen weekend ontstond. Na een interview legt klimaatredacteur Judith van de Hulsbeek uit. Eigenlijk wat hij zei is dat als je echt zo snel wil afbouwen om dat doel te halen om onder die anderhalve graad te blijven, dat we dan met z'n allen weer in grotten zouden moeten gaan wonen. Dat is een argument dat je wel vaker hoort vanuit de fossiele hoek. Dat je eigenlijk niet zo snel kan afbouwen zonder een groot deel van de welvaart in te leveren weer terug naar naar de steentijd zeggen ze dan. Willen jullie dat dan? Ja, de uitspraken zorgen voor veel irritatie op de klimaattop. Volgens de voorzitter zijn zijn uitspraken verkeerd begrepen. En steeds meer mensen willen iets van goud hebben. De goudprijs is nog nooit zo hoog geweest. Bij het goudwisselkantoor weten ze waarom het juist nu zo populair is. De oplopende geopolitieke spanningen, zeg maar, de oorlogen die plaatsvinden. Maar nu ook de rentetarieven die toch vermoedelijk gaan dalen. En vooral dat laatste, zorg uh, ja, dat je spaargeld uh, gewoon niet zo snel wat meer waard wordt. Dus mensen kiezen dan vaak voor een belegging in goud. Je betaalt nu bijna 2000 euro voor een ounce goud. Dat is ongeveer 30 gram. Het weer, wel ze regen in de zuidelijke helft van het land. En vanavond trekt hij naar het noorden, valt er ook wat natte sneeuw. Het is een graadje of twee vanmiddag. Morgen af en toe regen bij maximaal 2 tot 6 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zin in ZFM.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 Het is even na twee uur Zandvoort en hele middag. Het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort en lekkere muziek op de radio. You're the one step away from you, de single van Kissing the Pink. Een hele goeiemiddag, luisteraars, en hallo Benno. Hey Rob. Ja, het zonnetje schijnt weer. Dus wij ja. zitten weer op de radio hè. Ja, en hoe lang schijnt de zon? Dat ja. gaan we deze vraag aan ons zelf stellen vanmiddag. Om, om half drie neem ik aan. Om half drie aan. ja. En uh, nog veel meer natuurlijk. Want het uh, waarschuwing op waarschuwing gaan we het eerste half uur doen. En uh, ja, we hebben de afgelopen week weer veel persberichten binnengekregen. En die gaan we op ons gemakje eens even behandelen vanmiddag. Ik ben heel benieuwd. En we hebben voetbal. Zeker. Ja, we spelen vandaag thuis tegen Fortuna Warmer Veer. Zo, dat klinkt ver weg. Dat, nou ja, saanstreken. Oh. Dus, oh. uh, dat oh. valt best mee. Oké. Okay. Zeker. Goed, uh, en Jan van der Leden die gaat daar verslag van doen. Uh, dus dat kan je allemaal verwachten. En natuurlijk uh, lekkere muziek. Zeker, daar gaan we mee beginnen. En uh, blijf lekker luisteren. Dit is Zandvoort op zaterdag. Momenteel uh, drie graden hier op het uh, weerstation op uh, de Gerkenstad. Dus, uh, nou ja, best een uh, lekkere temperatuur. Zonnetje erbij. Wat willen we nog meer? Hè? Nou, lekkere muziek op de radio. En dat uh, gaan wij vanmiddag ook voor je verzorgen. Waaronder deze van uh, Joe Smoots. Land. Zo dadelijk gaan we het hebben over een NL-alert, want het is weer zover. Nou, Benno heeft daar alle informatie over, maar eerst deze van Brian Adams. Het van daarbij en de beswoorden dat was Run To You. Het is uh, er weer tijd voor, uh, Benno, dat, uh, ja, die herrie op je telefoon. Oh, ja. <laughs> Toch? Ja, twee keer per jaar hebben we inderdaad. En ik ga je exact vertellen wanneer dat gaat gebeuren, die herrie op je telefoon. Dat is aanstaande maandag, 4 december, rond 12 uur. Want dan zendt de overheid het NL Alert testbericht uit. En dat is inderdaad een zootje herrie. dat is niet te geloven, zeg. Ik schrok me eigenlijk, ik weet het nog van, van, van uh, jullie: uh, je schrik je een hoedje. Ja, klopt. Maar je, weet je kan van... hem niet missen, in ieder geval. Nee, het kan absoluut niet missen. En, want, uh, en waarom doen ze dat? Omdat zo ervaar je hoe het is om een NL-alert te ontvangen. Wanneer je deze ontvangt, hoef je namelijk... Uh, tenminste op 4 december rond 12 uur, hoef je niets te doen. Inmiddels ontvangen bijna alle Noord-Hollanders... vanaf uh, 12 jaar en ouder, of ze dat weten... Wat je, hoe oud je bent met een mobiel. Maar goed, uh, het is namelijk 92 procent. Dus uh, krijg jij het niet, dan is het vast wel iemand in jouw buurt. Het NL-alert... Het testbericht wordt op de eerste maandag van juni en december verzonnen. Hierin staat duidelijk dat het om een test gaat. Nou, dan staat er NL Alert 412-2023, 12 uur testbericht. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL Alert. Uh, je leest dan, uh, nou ze krijgen toch nog wat voor je belastinggeld terug. Hè? En dat is toch wel fijn. Dus een hele, uh, um, nou het is dus een testberichtje. Uh. Ja volgens mij is de test uh, ook uh, in het Engels uh, dacht ja, klopt. Ik, hè? Ja, ja het staat een uh, zinnetje in het Engels eronder. Uh, ze waarschuwen wel. Het testbericht kan hard klinken... als je oordopjes of koptelefoon gebruikt. Het is daarom handig om net voor 12 uur dat even af te doen... om natuurlijk een enorme herrie op je oren uh, te voorkomen. Ontvang je een test uh, een NL Alert... Lees dan het bericht en doe wat er staat. Dus niet 4 december, maar op een andere dag of tijd. Ook als je nog niets merkt van een noodsituatie. is Het natuurlijk wel belangrijk. Is er een brand of staat er in het NL Alert dat je raam en deuren gesloten moet houden. Dan is het natuurlijk dan is het belangrijk dat dit advies op te volgen. Want de rook van de brand kan bijvoorbeeld schadelijke stoffen verspreiden. Informeer ook altijd anderen als je een N alert ontvangt. Want het kan zijn dat iemand de noodmelding nog niet gezien heeft. Vermoed je dat iemand een NL-alert niet ontvangen heeft... Uit onderzoek blijkt dat 71% van de Noord-Hollanders... het dan vanzelfsprekend vindt om een ander te informeren. Nou, dat betreft. Ja, zeker. Dus voel je geen watje dat je denkt van nou ja, het zal wel. Nee, gewoon lekker ruim verspreiden. En het, uh, zodat iedereen in ieder geval op de hoogte is. Nou, nog even over het uh, NL Alert. Zelf, het is een alarmmiddel van de overheid. Dat je waarschuwt in noodsituaties. Je ontvangt het op je mobiele telefoon. En het uh, alarmgeluid uh, klinkt anders dan een normaal bericht. Dus, nou, en dit, ja, ik kan niet eens uh, uh, nadoen. Ja, het staat ook op onze uh, tv-pagina. Uh, verder hoef je niets uh, in te stellen. Het is allemaal gratis en het anoniem. En je telefoonnummer blijft. ...onbekend... ...en even kijken... ...je ontvangt, oh dat is ook wel interessant... ...NL Alert ook als het mobiele netwerk overbelast is... ...dat schijnt er dan blijkbaar gewoon doorheen te komen... ...en je ziet het NL Alert op digitale reclameschermen... ...en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer... En als je je speaker uit hebt uh, op je telefoon, uh, komt het er toch door? Uh, dat weet ik niet. Maar uh, probeer het de maandag eens, Rob. Dan horen we het volgende week van je. We gaan het doen, zeker. <laughs> ja, Dankjewel, PNL. Ja, ja, ja, ja. Dus aankomen uh, Aankomende maandag, 12 uur. Ja. Een NL Alerts, dus uh, je bent gewaarschuwd. Ja, één nee, dingetje, zeggen ze. Uh, denk vooruit. In Nederland zijn we goed voorbereid op noodsituaties. Uh, een LL NL-Alert testbericht helft hem bij die voorbereiding. Toch is het goed om rekening te houden met onverwachte dreigingen: een grote stroomuitval, overstroming, extreme hitte. Nou, dat uh, zal even niet gebeuren. Maar het kan allemaal grote gevolgen hebben voor jou en de mensen om je heen. Daarom is het slim om je juist hier, nu hierop voor te bereiden. Door met mensen om je heen te bespreken wat jullie samen kunnen doen... om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is en een noodpakket samen te stellen. Nou, daar hebben ze een speciale website voor... En denk, dat is denkvooruitpunten.nl. Oké. Okay. En die heb ik hier voor je en er staat inderdaad uh, allemaal uh, verhalen en voorbeelden en uh, ik denk wel bruikbare informatie. Dankjewel. A long way from home. Haven't seen you in so long, but it all came back in one moment. And the year started calling, I didn't notice it all. And we found a room with both and Chinese food in small white boxes live the life we saw in friends your room it barely fits the mattress wake up leave for work again the wind it seems to blow right through us down jackets are the trend the rusher rushing deep into love. English girl in an American town no elevator to the fifth floor I'll breathe on the bars and then you'll be wet right down I wish time would freeze don't go reason over the hoodie but I'll feet out through off the ground, lost in love and we don't want to be found, it's just you and me, my English girl in an American town in an American town Days come and go but it ends when doors close and the all of your perfumes on me you're useless with your phone electric when one. I thought I would be more nervous, darling We watch comedies and miss the endings Conversations till the dawn Any change in tide, we push against it Challenge meanings in the songs And head out without a reservation Drinking out of paper bags And wasting time is time not wasted With my English girl and To the fifth floor, I'll bring on the bars and then you'll be right down I wish time would freeze Dungarees over the hoodie, but I'll Feet on three feet off the ground Lost in love and we don't want to be found It's just you and me Drink Moscow mules and steal the cups from Mostly the Bowery Bar What a perfect day to fall in love on What a way to make a start It appears when you think all is lost Then you don't remember when it started Never have to pretend with my English girl in an American town No elevator to the fifth floor, I'll Ring on the bars and then you'll be right down even lekker mee in de studio met uh, deze plaat van uh, Stevie V en de Dirty Cash. Nou, één minuut voor uh, half drie. Wat gaat dat weer doen, uh, Benno? Nou, is maar weer eens een waarschuwing. Uh, even kijken, morgen of vanmiddag al. Uh, dan ben gelijk even de draad kwijt. Ja, nee, code geel Einde van de middag in het westen en noorden. Kans op gladheid. En zondagmiddag sneeuw. Dat wordt even in één adem genoemd. En dan kijken we even naar vanmiddag hier in Zon voor 3 graden. We zijn het aan het begin al met een zuid-zuidwestenwind van 2 boven. Dus het is eigenlijk nagenoeg windstil. 50% kans op zon. En vanavond daalt de temperatuur naar 1 graden en vannacht naar 0. En de wind trekt wat aan naar drie boven uit het zuidwesten. Morgen, ja, dan uh, wordt er wel een pak sneeuw uh, verwacht. Uh, als we de landelijke media er allemaal moeten geloven... dan uh, hebben ze het over 5 centimeter hier en 5 centimeter daar. Ook uh, en, uh, hier in Zandvoort. Uh, nou, dat zal even duren, want uh, begin van de middag... dan uh, komt de sneeuw uh, Zeeland binnen en dan uh, verspreidt het zich over het land. Dus uh, moet je morgenmiddag nog de weg... Op, uh, hou het in ieder geval in de gaten. Het wordt in ieder geval 6 mm verwacht hier in Zandvoort... Voor, uh, aan regen en sneeuw. Morgen ligt de temperatuur van min 1 minimaal tot 2 maximaal. En de wind draait, he, waait 5 voor uit Zuid-Zuidoost... met maar 15 kans op zon... En die regen en sneeuw houdt ook aan uh, maandag 4 december. Dan uiteindelijk gaat de temperatuur wel omhoog. Uh, zowel minimum als maximum. Dan hebben we het over 4 tot 6 graden. 3 tot 7 graden op woensdag. En woensdag is eigenlijk de enige droge dag hier in Zandvoort. Bij Noord-Noordwestenwind En 20% kans op zon. Nou, daarna gaat het gewoon weer af en toe een beetje regenen. Donderdag is ook nog redelijk droog, maar 1 mm. En vrijdag uh, is het uh, 5 mm. Dus uh, de nodige natheid zit er weer in te komen. Minder koud. Um, uh, en hou het verder in de gaten voor de waarschuwingen. Oké, okay, dankjewel uh, Benno. Dat was het uh, weer voor dit moment. Dat was het weer. En uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM app. Yeah. A new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it point blank, periodic. Leave empty seats, down in Cipriani's like Beyonce. get getting by or they're getting body. So Sasha fears a whole lot of tears rolling down her cheeks. Crying till she's sound asleep. treat pray. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and me, we made a vow. In a wrong force. I can't believe you let me down Put the proof's in the way it hurts For months on end I've had my doubts Denying every tear i wish this would be over now but i know that i still need to hear mooie platen achter elkaar als eerste Sam Smit. En erachteraan deze nieuwe single van Teddy Swims en Lose Control. We gaan naar Duitjesveld. Daar is Jan van der Leden. Goedemiddag Jan, welkom. Goedemiddag Rob. Hey, goedemiddag. Leuk je weer te spreken. En uh, vandaag ben je op Duitjesveld voor de wedstrijd natuurlijk tegen Fortuna Wormerveer. Ja. ja. Mooie wedstrijd zal het worden. Ze, ze staan gelijk in aantal punten. We hebben wel een veel beter doelsaldo. Uh, Wormerveer heeft heel veel doen tegen. Wij hebben, uh, wij hebben wat meer gemaakt. Dus het zou, het zou moeten kunnen als je, het, uh, als je het logisch bekijkt. Ja, zeker. En uh, ja, als we naar het uh, team kijken van uh, Fortuna Wormerveer. is nog best wel een vrij nieuw voetbalclub, uh, geloof ik. Hè? Het kwam uit een uh, fusie uit 2003, dacht ik. Dat... Dat weet ik niet, op. Uh, ik heb er in ieder geval nog nooit tegen gespeeld en ik heb er ook nog nooit van gehoord voor deze competitie. Oké, okay, nou ja, het is nog een bescheiden uh nieuwe club. Uh, ze doen ook aan tennis trouwens, dus uh, je weet ja, nooit wat ze vanmiddag nog op het uh, veld uh, gaan doen ook. Ja, neem een record mee. <retail> ja. <g importantes> wij, wij hebben ook een tennisclub, hè. Dat weet je. Ja, oké. Okay. Ja, Hoe uh, lang is dat uh, al, dat uh, tennisclub ja, erbij is? Dus, ja, sinds vorig jaar liggen uh, die velden helemaal klaar. Kijk. Dus iedereen die wil, die kan lekker hier gaan tennissen. Mooi, dus uh, dan weten de luisteraars uh, dat ook meteen. Want uh, ja, het is nog niet echt heel erg uh, bekend uh, dat er ook uh, tennis kan worden bij jullie. Een contributie van 70 euro per jaar en je kan vrij tennissen. Nou, zo. So. oké, okay, Benno, ja? zullen wij gaan tennissen? Ja, wel lekker joh. Ja. <laughs> nou, ja. wil peddelen, dat is uh, populair tegenwoordig. Padellen. Op padellen, moet je mij <mee> horen. <laughs> Pardellen, ja. ook zo vreselijk. Die padelbaan die zouden ze ook bij ons aan gaan leggen. Ja, ja? en? Dus je is natuurlijk veld vrijgehouden. Vergeten. Het, het oh. Nee, uh, nee, het is wel een uh, mooi, uh, mooi spel ook, hè? dat uh, padellen. Ja, het schijnt geweldig te zijn. Ja. ja. Nou ja, dus vandaag, schijn... vandaag gaan we gewoon voetballen, mannen. Ja. Tegen Fortuna 4 is het team uh, helemaal compleet vandaag, uh, Jan? Het is uh, helemaal compleet. We hebben zelfs een volle, uh, volle reservebank, want de tweede is uh, er nog wat afgelast het weer. Dus er zitten geloof ik zes mannen hier op de, op de bank. Oké. Okay. Uit, uit alle geledingen zitten er wel één of twee. Ja, dus uh, ja, nou ja. we kunnen er vol tegenaan uh, vanmiddag. Ja. Zeker. Ja, ja. Nou. Je mag er toch vijf wisselen, dat is wel lekker. Ja, ja. Oh. Dat scheelt ook een hele hoop. Kan je ook nog wat uh, proberen zo uh, tussendoor? Ja, en uh, vorige week was ik er niet natuurlijk, maar uh, zou dat door mij komen, die 7-3? Nou ja, weet je, nou, ik denk, zal ik het uh, nog zeggen tegen Jan? Hij is er een keer niet en dan uh, meteen uh, bij uh, Piet uh, 7-3 winsten. Uh. Ja, ja, mooi hè? Ja. Dat ligt wel gevoelig, Jan. <laughs> <laughs> nou ja, nee, we gaan vandaag ook gewoon voor een uh, 6-1 of zo, uh, toch? Ja, ja. 5-0 vind ik ook goed. Nou, daar doen we het ook voor, helemaal ja. goed. Als je maar drie punten hebt. Ja, nou ja, in ieder geval wel uh, rust uh, binnen SV Zandvoort, want uh, ja, we hadden het er net over. Volendam, daar gaat het niet zo lekker mee met uh, Jan Smit en uh, onze vrienden daar. Het is, ik vind het niet normaal. Nee. Van, stel, uh, uit de, die raad van commissaris, die dan denken van vo verstand hebben. En die gaan een zo'n onbezondigde uh, voorzitter wegsturen. Die, die, die man die gewoon met hart en ziel alles voor zijn club doet. Ja, klopt. En ook uh, nou ja, mede ervoor gezorgd heeft dat, uh, dat het uh, naar die de divisie kon. Ja, natuurlijk. Maar ja, dan gaan er een paar punten op, op de strepen staan die denken dat verstand van voetbal hebben. En dan gaan ze allerlei uh, zaken zoeken die misschien niet goed zijn. Maar dat is ook al uh, is daar loopt er helemaal niks van. Ja, volgens mij is het een beetje, want uh, daar in Vallendam heb je natuurlijk ook uh, verschillende teams. Hè. Dat andere team is het uh, team Veerman. Daar kennen we ook wel van de zanger natuurlijk, hè, van ja. uh, Piet uh, Veerman. En dan heb je nog uh, de, de smitjes en, uh, en co. Ja. En dat uh, botert uh, blijkbaar niet zo daar in uh, Vallendam. Dat is lekker handig. Als uh, help je wel een club met de kloot. Ja, klopt. Nou, uh, Jan, ja. 0-0 uh, op dit moment uh, op Duitsjesveld tegen Fortuna Wormerveer. We komen straks weer bij je terug. We zijn zeven minuten bezig met dus. Oké, okay, nou, we zetten hem dat we om uh, ja, tien over half begonnen. Oké, okay. dankjewel en tot zometeen. Ja, we hadden het over Jan Smit. Ja, dan ontkom je er ook niet aan, hè? Ja, ja troost, hè? Even een nummer voor uh, Jan Smit. Hier is Als de Morgen is Gekomen. Ik lig gebroken in mijn bed. Heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Mijn katerom weer het gevecht. Heb weer verloren van de fles. Oh, Want mij zo ziek, stond wat te praten in het café. Een aantal vrienden met me mee. Ik zag je niet, maar jij kwam aan en ging meteen dicht bij me staan. Je gooide alle remmen los. Leuk tijd, maar nu ben ik het kwijt. Jij de vast. alleen je vulde steeds mijn glas. De lampen aan, mijn lichtje uit, laat het rondje tot besluit. Pas aan het einde van de Smit, We ontkomen er niet aan uh, Ben om nee. toch even een plaat uh, voor hem uh, te draaien. Nou, zeker. Maar hij was er wel uh, uh, een zekere helderziendheid uh, met deze tekst. Ja, he? en Want, het is heel uh, lang geleden uh, dat hij deze geschreven heeft. No, ja, dus, uh, kan je nou, nou ja, als er morgen is gekomen en dan uh, grijpt hij naar de fles. Het zal ja, toch niet? Nou, dat, uh, zo is dat. Nee. Kom op, johan. We staan als een maar achter je. Zeker. Nou, we krijgen sneeuw, hè, heb we je gezegd. Ja, ja. En, en, en blijven de treinen dan uh, rijden? En nou, ik, ik lees die net in het parantwoord uh, dat is 1 december om 3 uur snel door David Bremmer ge geplaatst... dat een nieuwe winterdienstregeling van Prolil en NS moet hinder bij extreme sneeuwval en kan verminderen. Meer treinen blijven rijden en het treinverkeer kan sneller hervat worden. Nou, dat is goed nieuws voor alle mensen vanuit Zandvoort die het land in moeten. En de kern van de nieuwe nooddienstregeling Winter, zoals het heet... is het vastzetten van vrijwel alle wissels. Nou, dat vind ik uh, een beetje. Uh, ik, ik krijg gelijk een beetje uh, raar gevoel in de buik. Is dat het wel zo verstandig? Nou ja, it, it, dus, <laughs> dus. als je uit moet wijken, dan uh, gaat het niet meer lukken, ja, ik zeggen. Nou ja, het is, en, uh, nou ja, goed. Het bericht gaat als volgt verder. Als het komende maanden in heel Nederland extreem sneeuwt. Al oh, in heel Nederland moet het dan wel zijn. Blijven er 550 wissels. 8% van het totaal bedienbaar. Deze wissels liggen volgens ProRail op belangrijke treinroutes, Ook gelukkig. En bij amplassementen. De parkeerplekken voor treinen. ProRail houdt vervolgens in iedere regio... ...storingsproegen paraat... ...waardoor bevroren of kapotte wissels... ...direct gerepareerd kunnen worden. Uiterlijk een dag... Uh, uh, ...een dag voor verwacht winterweer... ...kan de spoorbeheerder samen met NS... ...en regionale vervoerders besluiten of de speciale dienstregeling wordt ingezet. Nou, toen ik dit las, dacht ik, nou, dus ze weten het wel. Ja. Ik bedoel, we hebben code geel nu, hebben we net geroepen, dus dat zegt het KNMI. Nou ja, in ieder geval, dan kan in ieder geval 15% van alle treinen blijven rijden. Dat zijn vooral de stoptreinen. Op de meest belangrijke treinroutes. Dus dat is vanaf Zandvoort, dus na, richting. Amsterdam. Naar na Amsterdam en, en richting Maastricht, zoals we dat vroeger hadden. Voor het vo goede vervoer en blijven drie trajecten beschikbaar. Nou, dat is niet zo belangrijk voor ons. Bij het bekendmaken van de nooddienstregeling zullen ProRail en NS meteen een negatieve reisadvies geven. Hahaha. Dus er gaat een nieuwe Roaddienst-regeling uh, ja, ja, ja. en met de, de boodschap blijf thuis. <laughs> Oké, okay. ja. hij werkt, maar doet het niet. Nee, ja, ja. En dan, uh, en dan uh, uh, nou wordt het helemaal leuk. Uh, wanneer gaat het in? Het gaat dus uh, morgen sneeuwen. Vijf uh, centimeter wordt er verwacht. Maar deze regeling gaat per 10 december in. Dat meen je niet. Ja, ja. Nou, weet je wat we dan uh, in Zandvoort uh, tegen, tegenwoordig zeggen dan, uh, Benno? No. Volgens mij hebben ze de boot gemist. Ja, precies. Ja. Ja, dat hebben ze zeker. Ja. Maar het is natuurlijk altijd, dat achtervolgt natuurlijk altijd. Hè, die ProRail NNS. Het is altijd mosterd naar de maaltijd. Het is vreselijk. Nou ja, we wachten het af en uh, ja. komt uh, vast. Goed, toch? Ik mag het hopen. Zeker. dankjewel voor uh, dit bericht. Over de NS en uh, ProRail uh, ja, rijden uh, in de winter met treinen. Blijft toch altijd weer een uh, moeilijk karwijg. Uh, Ik hoop dat het uh, opgelost gaat worden door middel van uh, de nieuwe systemen... waar we het net over hadden in het bericht van het Parool. Wij gaan lekker het disco voor je draaien. Is het even tijd voor, hè? Dus zaterdagmiddag drie graden buiten. Blijf lekker luisteren naar de Sanfordse Radio met de Brothers Johnson. Hier zijn ze nog een keertje met die gouden oude stamp. Ja, dat is De disco uh, plaat van uh, de Brothers Johnson Jordus met een stamp. Daarvoor hadden we ook nog Jan van der Leden in de uitzending de voetbal van vandaag tegen Fortuna Wormerveer. Veer. Ja. En het gaat daar lekker op oh, ja? het veld, Want Oezo. we krijgen een update van Jan van der Leden. Ja. Momenteel staat het al 2-0 voor SV Zandvoort. Dat nou, moet niet gekker worden. Ja, en dat met Jan van der Leden en zonder Piet Pijper. Hè? Ja, dat ja, krijgen ja, we ja, toch ja, ja. voor elkaar. Zo, ja. Eerste doelpunt: een goede Goh. voorzet van Fernando Luis en Jelle de Haas scoort 1-0. Tweede uh, schitterend schot van uh, Fernando Luis en het staat 2 tegen 0. Dat op dit moment uh, daar op uh, Duitsersveld. Stoppen. Heb je het gehoord? Madonna is uh, in uh, Nederland. Ja. In Amsterdam ze geeft uh, concerten in, uh, de concert in de Dome. Als je geduld hebt, jawel. En gisteren ja. was het uh, eerste concert. Begon anderhalf uur later dan compleet. Uh, tweeënhalf, uur. tweeënhalf uur later ja. zelfs. Ja. Om half elf uh, begon oh. ze uh, aan het uh, concert. En uh, ja, de mensen waren er niet zo blij mee, want om nee. uh, kwart voor één was ze pas klaar. Precies. En toen reden er geen treinen meer. Nee. Nee, en toen konden de Bedankt mensen niet meer. En betaalt ze dan wel een hotelkamer voor? Nou ja, dat zou mooi zijn. Ja, dat zou mooi Heeft zijn. Even een duur hotel uitzoeken Ja, bij Madonna in Nou dat nee, was een mooie, mooi concert in ieder geval oh, van Madonna. Vanavond nog eentje in de Cichadoom. Je bent gewaarschuwd. En uh, ja, dan uh, gaan we ook even een lekkere plaat nog van Madonna draaien. Oh ja. De plaat uit 1985. We draaien hem van uh, single, Een van haar uh, allergrootste hits. Material Girl, like a version, we kennen ze allemaal wel. En deze past ook in dat rijtje. Hier is Cap into the Groove, tot zo!